En nou laat ik het afsluiten met een passende afrondende observatie, want als wij kijken naar de toestand in 1800 toen, toen de Engelsen dus eigenlijk de beslissende stap al hadden gezet en je zou je hebben afgevraagd wat was in 1800 de grootste economie ter wereld, dan begrijpt u eigenlijk al uit het voorgaande wie dat was of wie dat waren, dat waren de Chinezen. Want weliswaar hadden ze nog geen, geen stoommachines, maar ze waren met zulke wekkend grote aantallen... ...en hadden zo'n modern functionerende economie dat die Chinese economie eigenlijk nog steeds de grootste ter wereld was. En op het moment dat de Chinezen weer de grootste economie ter wereld zullen hebben, hebben we een soort passende cirkel beschreven. Het heeft dus dan ongeveer 230, ik denk dat Engeland China voorbij gegaan is, zo ergens in 1840 ongeveer... Dus dan, nou ja, ik denk 2040, dat zal het ongeveer wezen, het heeft de Chinezen precies 200 jaar gekost om weer terug te komen als number one op het wereldtoneel.